worden gezocht. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten hebben een bierbrouwer verboden... om bier te bezorgen met een drone. De brouwer wil de vissers van bier voorzien met een onbemand vliegtuigje... maar de FAA vindt dat dat niet kan. De veiligheid van het luchtruim komt ermee in gevaar. De brouwer is het er niet mee eens. De drones vliegen over bevroren meren naar die vissers zonder obstakels. en Er staat hen niets in de weg, zegt de brouwer.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 Bij gebrek aan winter bieden wij u dit keer ijs en een ijskoude nacht, vol met winterse verhalen. Ik moet eerlijk zeggen dat het in deze studio tamelijk warm is, maar buiten schijnt het te vriezen. Dus we komen in de buurt van een echte winter. Hoe dan ook, de radioarchieven staan wel vol ijskoude verhalen. Want vroeger, en dan hebben we het over zo vroeger dat ik het me eigenlijk niet meer kan herinneren, waren de winters lang niet zo twijfelachtig. U denkt misschien meteen aan de legendarische winter van 1963. En dat was de koudste winter in Nederland ooit. Of tenminste, dat was de koudste die ooit gemeten is. Nou, deze barre winter kenmerkte zich door een echt een extreem lange periode. Het uh, begon uh, koud te worden op 22 december en dat duurde helemaal tot 3 maart. En de allerlaagste temperatuur in die periode was min 20,8 graden Celsius. Dat is haast niet voor te stellen op dit moment. Dat was op 18 januari... En dat was meteen ook de dag dat de 12e Elfstedentocht werd verreden. En die tocht die staat nog steeds bekend als de zwaarste tocht ooit. Dat was dus een echte, echte winter. We kunnen strakjes luisteren naar die radiodocumentaire waarin de mannen van 1963 vertellen over helse omstandigheden op die 18e januari. Maar we beginnen met een nieuwsbericht uit 1963. Op het IJsselmeer ligt dan een ijslaag van ongeveer een halve meter dik... En dat betekent dat automobilisten hun antislipvaardigheden op het ijs uh, konden uitoefenen. Volgens mij heeft mijn eigen opa daar ook nog aan meegedaan. Tenminste, dat vertelde hij altijd op verjaardagen. Ik weet niet helemaal of dat waar is of dat dat zijn uh, fantasie was. Um, er was in ieder geval genoeg reden voor de politie... om vanuit vliegtuigjes procesverbalen te strooien. Politie strooit proces verbaal. De afgelopen weken, luisteraars, worden wij steeds meer geconfronteerd... met ijsevenementen voor automobielen... Plaatselijke ijsverenigingen organiseren dan toertochten op bevroren wateren om de autobezitters in het landen met de gehele familie in de gelegenheid te stellen een anti -cursus of andere bezienswaardige evenementen te bieden. Enkele weken geleden heeft u voor dezezelfde microfoon gehoord de Overste Holthuis, districtscommandant van de Rijkspolitie te Water in Leeuwarden, over het eigen risico wanneer de automobielen zich op het gladde ijs begeven. De Rijkspolitie, Te Water, gaat nu een nieuwe actie ondernemen... die dit weekend is gestart om de automobilisten die op gevaarlijk ijs zich bevinden te waarschuwen. Overigens, kunt u in het kort vertellen, wat houdt die actie precies in? Die actie, meneer De Winter, die houdt in dat wij dus die auto's... die zich zonder onze toestemming, dat wil zeggen zonder vergunning dus... en die is gebonden aan een kaart, zich op het IJsselmeer bevinden... dat wij die gaan controleren. Controleren is natuurlijk met auto's vrij moeilijk... Maar we dus, hebben naar een ander middel gezocht en wij kunnen dit dus nu doen eh, door middel van onze eigen Rijkspolitievliegtuigen. die eh, wij daartoe van de dienst Luchtvaart hebben gekregen. Eh, wij gaan dus van eh, de basis, onze basis Schiphol starten en wij vliegen naar het IJsselmeer en controleren daar dus of zich auto's op het ijs bevinden. Of is de, als er een auto op het IJsselmeer is dus op een verboden plaats. Dan gaat u met het vliegtuig van de dienst luchtvaart... de Rijkspolitie daarboven vliegen... en dan gooit u als het ware een procesverbaal uit het toestel. Heb ik dat goed? Zo is het inderdaad. U mag het niet zo stellen... als een auto zich bevindt op een verboden plaats... want de auto die zich op het IJsselmeer bevindt... is al op een verboden plaats. Het hele IJsselmeer is dus nog verboden. Dat is ook nodig, want er zitten in het IJsselmeer... nog altijd verschillende plaatsen... die gevaarlijk zijn. En dat kunnen we met name... Uh, wel, uh, dat kan met name wel door uh, de feiten worden getuigd. Want er zijn in de afgelopen tijd toch alweer vier auto's doorgegaan. Uh, dat zijn echt niet allemaal zware auto's geweest. Uh, persoonlijk heb ik gezien dat er bij Lemmer een Volkswagenbusje door het ijs ging... Hij is er dan tenslotte weer uitgekomen, maar dat is met de meeste auto's toch niet het geval. Want de tractor, die, waarvan misschien in de kranten berichten men gelezen heeft... en die er dus gisteren is uitgegaan, dat wil zeggen dus 24 februari... die is er nog steeds niet uit. Die Vandaag komt daar weer een duiker bij en men zal dus pogen die auto eruit te halen... of men die auto eruit krijgt, ja. is vers 2. Ja, als er vier auto's door dat ijs zijn gezakt... kunt u wel nagaan hoeveel auto's er daadwerkelijk hebben gereden op dat ijs. Um, dit vraagt natuurlijk om een follow-up, zoals dat heet. En twee dagen later gaat een van de verslaggevers mee met zo'n politievliegtuig... op zoek naar die slippende automobilisten. Op jacht naar ondeugende automobilisten. U hoort Piet Grotendorst in het Rijkspolitievliegtuig RP-200. R.P. 200, R.P. 200, hier R.P. Enkhuizen over. R.P. Enkhuizen, hier is de 200, over. 200, wat is uw positie en hoogte, over. Onze positie R.P. 200 is op het ogenblik de kust van Urk naar Staveren. En onze hoogte is 1000 voet, over. 200, hier Enkhuizen, begrepen, uit. Deze RP200 heeft er nu het winterse weer aanhoudt en het IJsselmeer tot één vlakke ijsmassa is veranderd, een taak bij. Een speurtocht naar ondeugende automobilisten. Het precieze doel van deze tocht vertelt ons de districtscommandant van de rechtspolitie te wateren in Leeuwarden, de overigste Holdhuis. Wij sporen dus op welke auto's zich op het IJsselmeer bevinden. Dat heeft een tweeledig doel. In eerste plaats uh, gaan wij dus een opsporingsactie instellen. In de tweede plaats gaan wij deze mensen weer van het ijs afleiden. U heeft, als u even naar beneden kijkt, dan ziet u beneden nu het IJsselmeer. En dat IJsselmeer, daar kun u juist vanuit de lucht, u zeer duidelijk zien dat dat enorm gevaarlijk is. U ziet daar beneden nu bijvoorbeeld die wakken en die scheuren. Vanuit de lucht zeer duidelijk te zien. Maar vanaf het ijs helaas niet... De automobilist, die zonder enig toezicht op de ijs bevindt, verkeert inderdaad in levensgevaar. Dat lijkt overdreven gesteld, maar dat is het toch niet. U moet het zo zien, als er een tocht georganiseerd wordt, door welke vereniging dan ook, dan, zal de organisator, dan zullen de organisatoren die krijgen van ons zeer stringent opgegeven welke eh, bepalingen in acht moeten worden genomen. wachtmeesters. Vliegers, Verdellen en Van respect Spek draaien hun rondjes boven het IJsselmeer en kijken scherp uit. Maar steeds weer wordt het monotone geluid van de vliegtuigmotor overstemd door de mobilofoon. 200 hier Eindhuizen over. Enkhuizen, hier is de 200 over. 200 bericht van de post dat er vanuit de werkhaven in Eindhuizen... Kruisen... Een auto met grote snelheid is vertrokken, vermoedelijk in de richting Rack, over. Ja, ik ze. Uh, hoe is het signalement van deze auto over? Een grijs-blauwe auto, type en bestuurder onbekend. over. En wat gaat er nu met deze ondeugende automobilist gebeuren? Uh, nou meneer Grotendorst, uh, deze auto die hebben we dus op dit ogenblik gepeild. We weten precies waar die zit. En we gaan nu vanuit Denkhuizen of vanuit Workham, dat moeten we dus even bepalen aan de hand van de plaats... gaan we hierheen een auto dirigeren. Ondeugende automobilisten op een bevroren ijsvermeer. Klinkt allemaal hartstikke leuk, zo'n zo hele sterk, strenge, strenge winter. Maar het was natuurlijk wel echt bar en boos hè, in 1963. Vooral als je dan besluit om een Elfstedentocht te rijden... Het was de zwaarste ooit. De hel van 63 wordt hier ook wel genoemd. En op 18 januari, bij temperaturen van 20 graden onder nul, ploeterde schaatsfanaten zich naar de eindstreep. De meeste haalden die trouwens helemaal niet. Radio marnix Koolhaas wist voor een radiodocumentaire in 2003 enkele mannen op te sporen die die eindstreep wel haalden. En dat deed pijn, vertellen ze. Heel erg veel pijn. Luister naar Fata Morgana in een ijswoestijn. En dat werd eerder uitgezonden in het VPRO-programma OVT. Het is een klassiek Hollands schouwspel. Het ijsvermaak op de murk tussen Oudkerk en Leeuwarden. De koek- en sopitent, De peuters die achter een stoel hun eerste schaatschreden zetten. Het bleke zonnetje dat de kou niet kan verdrijven... maar de lucht wel helder en fris maakt. Het is het traditionele winterlandschap... dat sinds Hendrik Averkamp tijdloos is blijven voortbestaan. Dit is nu het beroemde... Alstedebruggetje, zoals ja. Weigman. Ja, de, de Kantelandsbreiën noemen ze dat. Dat is eigenlijk het laatste bruggetje wat je tegenkomt in de Elfstede route. Daar stonden toen in 1963 de mensen die van de EHBO die dat doorgaven. Zijn jullie de laatste? Ja, dan geven we dat door. Sinds een jaar is het Kantelandse bruggetje over de Murk... Het officiële monument van de Elfstedentocht. Het is nu vraagbaar. Iedereen die de tocht heeft uitgereden, kan zichzelf als Elfstedenrijder in een delsblauw tegeltje op het bruggetje laten vereeuwigen. En toen moesten jullie nog het laatste stukje naar de grote wielen. Ja, en dat was uh, werkelijk het allermoeilijkste, de, de murk, zoals het hier heet. Zullen we even nu uh, afschaatsen. Er ligt nu prachtig ijs hier. Ja, maar toen was het, en dat kan je dus eigenlijk ook wel zien, hè? de sloot ligt wat dieper en aan het oosten kwam de wind over al die weilanden. En vanuit die, vanuit die weilanden woei de sneeuw over de baan. En die was dus niet schoon te houden, er gezond. Hele strakke oosterwind. Die de sneeuw voortdurend weer de baan opwaaide. 40 jaar geleden, op 18 januari 1963... werd de zwaarste Elstede-tocht aller tijden verreden. De tocht die de naam van overwinnaar Reinier Paping een mythische klank zou bezorgen. De beelden van het afzien bij Bartlehien en de glorieuze aankomst op de grote wielen bij Leeuwarden... behoren tot de bekendste beelden uit het vaderlandse filmarchief. Het was een tocht van bloed en tranen... Een spoken ritten door een woestijn van sneeuw en onbegaanbare banen... waar velen neergetuimeld zijn. Het was een tocht van dappere dwazen die vochten in een witte hel... gevangen in de kille mazen van een noordoosten grimmig vuil. Het was een tocht van bittere stonden met staveren als waterloop, voor velen die niet verder konden en wachten op de EHBO.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 Het was een tocht van wond en kneuzen, een boze droom voor menigeen. Alleen volbracht door sterke reuzen, met Paping als het fenomeen. Het verhaal van Rennie Paping en zijn barre tocht is al vaak verteld. Maar hoe zit dat met de verhalen van de slechts 69 toerrijders die strompelend door de nachtelijke sneeuw ook hun Elstede-kruisje behaalden... Henk Gemser bijvoorbeeld, de huidige schaatscoach. In 1963 is hij 22 jaar en als dienstplichtig soldaat in Ermelo gelegerd. Wij bivakeren altijd in het veld. En uh, dat betekende dat ik dus inderdaad nou, echt helemaal winterhard was. Of Kees Bovee, een 30-jarige sportleraar uit het West-Brabantse Halsteren... die de tocht ook al in 1956 heeft gereden. En ik weet niet of ik toen al een Ja, ik had toen een auto. Een lelijke neet. Een lelijke neet Nou ja, daar uh, leid je le le net zoveel kou in... Als, uh, als, als buiten de auto natuurlijk toen de tijd. En George Weigman zelf. Een 38-jarige eigenaar van een kledingzaak in Leeuwarden... en elf sinds 1942. Als de winter van 1963 op zijn strengst is... ligt zijn vrouw in het ziekenhuis. Net bevallen van hun achtste kind... Na een kraambezoek kan George het niet laten om met zijn vrienden nog even een stukje te schaatsen. Het was meer lopen als rijden. En toen dat was bijvoorbeeld van eilst naar Woudsend, Dat was één kanaal wat helemaal vol zat en waar wij met de schaatsen onderliepen. Toen wij daar, smiddags om een uur of vijf, uit Langweer weggingen en het radiootje in de auto aanhadden, hoorde ik ineens. En zaterdag wordt er als vergeten. Nou, we lachten. We zeiden, dit kan niet. Het bestaat niet dat dat mogelijk is. En dus was ik in het ziekenhuis. En ik zei, nou, dit bestaat niet. Nou, zei mijn vrouw, doe dan niet mee. Want dan wordt het iets, een gekke boel. Ik zei, ja, maar niet meedoen, daar kan je me niet voor overhalen. Want thuis zitten, dat zal nog veel erger worden als meedoen. Ja, toen die als steentocht eraan kwam. Toen werd er gevraagd wie er interesse had. En uh, je kon je opgeven. En ik mocht ook gaan. En met mij nog een paar. Mensen van, van het peloton. We moesten toen met het reguliere openbaar vervoer. We reden geen militaire trein. Moesten we dus naar Leeuwarden toe. We moesten ons s'avonds om negen uur als militair weer melden. En wij lagen in een, in een hal. Waar, waar ze dus van die stroobalen hadden neergegooid. En we moesten wel een plek zoeken. En zoals uh, om drie uur, of het kan ook half vier zijn geweest. Uh, was er ap appel voor dus de, de stroobalen. <laughs> maar ik wist niet waar ik aan begon. Maar ik begon eraan, en dat was in je studie zo geweest, en dat was in militaire dienst ook, in de opdrachten die je kreeg. Er was geen discussie of je het niet haalde. Je haalde het, je deed het. En je was barstens sterk. Je had nergens last. En je kon alles. En je was, je was vrieshard. Vries in de zin van vorst, vorst hard. Je kon, je kon de temperaturen kou aan. En je wist hoe je het moest doen en zo. En nou, als de anderen konden dan, en, en vonden dat ze dus de nul konden bereiken, dan was er geen discussie over hoe je het ook. Maar ik wist niet hoe lang die tocht was. Ik wist niet wat 200 kilometer op het ijs was. Ik wist ook niet wat halverwege was. Daar klinkt het ja, daar komen ze aanstormen. Nummer 169, daar liggen de eerste al op de grond. Die zijn weggegleden. En deze horde rent achter ons uit. Daar duikelen ze over elkaar. Jongens, doe toch voorzichtig, want de schaatsen zijn nu al beschadigd. Ze passeren me hier links en rechts. Terwijl we hier op het talud staan. Ik hoop maar dat ze mij niet ondersteboven zullen lopen. En u hoort het getrappel. Op klompen, op gymnastiekschoenen. Op allerlei manieren. Om eenvoudig op te sokken. Daar kegelen ze. Jongens, voorzichtig toch. Daar valt u weer heen. Rustig aan. Ik had nummer 360, dacht ik. Uh, dus ik mocht in de eerste groep toen starten. En dat is natuurlijk, uh, deze, die tocht is dat een geweldig voordeel geweest. Want ja, als je dus om 9 uur uh, bijvoorbeeld had moeten starten... Nou, dan had je de finish uh, niet meer kunnen halen. Nee, want ja, je deed er toch minstens 14 uur over als tochtrijder. Nou ja, dan uh, kom je aan het ijs aan. Dan moet je eventjes uitkijken, want uh, dat je niet onderuit schiet. Want het gaat, gaat er wel naar beneden, geloof ik, daar aan, de, aan de zwetten. Als ik me nog goed herinner. En dan, uh, huppakee, een paar rukken aan de veters. En uh, de schaatsen zaten vast en weg. Want daar had ik op getraind. Op uh, snel schaatsen vastbinden. Toch dan ook altijd. Ik was altijd de eerste weg. Hey. Uh, dat is de eerzucht natuurlijk. Hè. Proberen natuurlijk uh, nog wat wedstrijdrijders in te halen. Want ja, je voelt je eigenlijk toch wel sterk. Uh, hey, uh, ja. Zo gaat dat natuurlijk. Hè. Een dienstmaatje van me. Een meslapie. Die wilde absoluut samen met mij dus die tocht gaan doen. En het verhaal was al heel zwaar te horen. En daar had ik eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Want ik weet op het moment dat je dus nou dus op iemand moet wachten... dat je en je ritme kwijtraakt. En bovendien eh, dan, eh, dan je sociaal moet opstellen. Dan tijd inlevert, en je had je tijd hard nodig. En we startten niet zo vroeg. Ik denk eh, half acht, acht uur. Het was nog wel donker natuurlijk. Maar we waren zeker niet de eerste. En... Eh, toen we dus op het ijs waren, en dat had ik van tevoren ik afgesproken... als één van ons tweeën valt, dan wacht de ander niet op die ene. Want als je daarmee begint, dan ben je aan de beurt... en dan kom je zeker niet bij de finish. Nou, we waren 100 meter weg. Klet, daar lag Kees. En hang door. Dus na 100 meter was ik hem kwijt. En dat, dat is mijn, toch wel mijn redding geweest. Niet zozeer dat Kees mij de, de ondergang zou hebben bezorgd... maar veel meer dat deze strategie toch wel de beste was. Sneek hadden wij voorbij en toen wij sneek voorbij waren hadden we die, uh, de geel. Hè? Dat is dus sneek en ijls en dat is dat mooie brede water. Het was ook heel mooi schoongemaakt, schoongewaaid door de wind. En daar kon je maar echte streken zetten voor het eerst en dat was ook prachtig. En ineens halen we iemand in en die was aan het zingen die man die was aan het zingen, volle stem aan het zingen. En wij vonden zo'n dat We zijn even met hem opgereden en zijn wat geweldig. Wat geweldig. Wat geniet jij. Ja, Hij zei, dit wat een stukje ijs. Wat een stukje ijs. En nou, prachtig. Mijn winst heb ik gehaald door wind mee. Want het woeit toen ook al redelijk hard. Wind mee vanuit het Noordoosten dus naar Sneek toe. En versneken Elst naar, naar Sloten toe. Alleen maar wind mee met veel sneeuw en een smalpad. Om... Zodra ik weer wat snelheid had, hardhollend door dus de sneeuwrand heen die aan de zijkant van dus de parcours lag. om mensen in te halen, dan weer een paar meter dus te schaatsen. en vervolgens weer hardhollend door de sneeuwbergen heen te gaan. En zo ben ik continu, tot aan sloten toe, ben ik bezig geweest met een hardloop-inhaalwedstrijd. En uh, ik zag afgrijzelijke valpartijen. Mensen met gebroken armen en, en benen en bekkers, gebroken blik achteraf. Mensen die ook. Uh, ook zocht vroeg al met hun kop tegen een, een lage brug aanrijden... omdat ze dus eigenlijk al bevroren ogen hadden. Ja, was in die zin was het een slagveld. Juist omdat mijn vrouw in het ziekenhuis lag... wilde ik haar op de hoogte houden en dan had ik de avond ervoor allemaal kleine envelopjes gemaakt... met een gulden erin voor een telegram. En ik had dus al die envelopjes al... daar had ik sneek op gezet, sloten had ik erop gezet... staveren, worken... en dat had ik allemaal keur op volgorde. En als ik dan bij zo'n stempelpost kwam en toch even stond... dan vroeg ik of ze even een telegram wilden versturen... want mijn vrouw ligt in het ziekenhuis. En met die mededeling had ik alle medewerking... en kwam dat voor elkaar... He, en omdat ik mijn vrouw verteld had dat het zo slecht was, dat het zo moe. Maar ik wilde haar toch even vertellen dat het mij enorm meeviel. En toen zette ik op het telegram, geef me even een pen, lekker, heus. Heus met uitroeptekens erachter dat ze dat ook over zouden brengen. En daar zag een, een journalist die van de leverde krant, die had dat uh, ik ving dat op en die dacht, nou, dit moet een codewoord wezen. Want wie kan dat nou een telegram naar huis sturen? Lekker, heus. Mark, ik u eens vragen, uw naam is? Steegstra. U bent uitgevallen? Ik ben uitgevallen op de Vluize achter uh, Wadsend. De terugweg naar Wadsend dus, dan een je eentje verder. Was het niet meer te doen? Dat was voor mij helemaal niet meer te doen. Ik zie me zo ontzettend tegen. Ik had me in het begin een beetje te veel geforceerd, denk ik. Zijn er veel uitvallers? Ja, er zijn, er. denk ik nog een heleboel we achter daar verderop zullen er nog een heleboel uitvallen, want ik zag gewoon een heleboel strompelen <kijs> daar. Het is wel een barat af geweest. En dan, onderweg, dan vroeg je zo wel eens, wie ligt er op kop? Ja, dat was dan Paping. En iedere keer, hoe is het met Paping? Ja. Hij, hij is nog niet in, in Leuwarde. Ik denk, nou, dat belooft niet veel goeds. He, met het ijstoestand, want ja, pa, die had toch eigenlijk al lang binnen moeten zijn. Zo, zo ging je dan ook al redeneren. Ja, want ik had eigenlijk net van tevoren met een inzinking gezeten. Dan moet je wel eens een groepje laten gaan. En ja, dan zie je het allemaal zo niet meer zitten. Dan denk je bij jezelf, ja, wat ik nou, moet ik, moet ik nou afstappen? Maar ja, dan een stem in mij zei: Je bent geen en je hebt dan een vrije dag gekregen van school maar moeten die leerlingen wel niet van je denken? Nee, je bent toch de sportleraar, euh, uitstappen uit de helft steden toch? De, dus dat gaf mij toch wel een, een, een zetje om door te blijven gaan. De gedachte dat de leerlingen mij anders uit zouden lachen op school. Dus toen <laughs> dus ja, kwam ik weer wel over mijn inzinkingen heen. Maar ja, toen wist ik nog niet uh, dat het uh, ergste uh, nog moest komen. Wat ik me nou weer herinneren, toen ik Tjerkert voorbij was... en dat moeilijke stuk gaat, toen zag ik voor mij bolzwart liggen... en toen keek ik om. En dan kan je een heel stuk deze vaart overzien... en ik zag nergens een schaatser uit. En toen denk ik, ben ik nou bezig met Nerfsteden, toch? Ik zie niemand. En ik zag alleen een, een groepje bij mij wegrijden... Maar achter mij zag ik niemand. En er kon hele lange vlaktes, kun daar zien. En je zag geen enkele schaatser Nou, toen had ik wel in de gaten dit... Hier komen niet veel door... In Harlingen stapt iedereen van thuis. En daar uh, ja, stond de wereld alleen voor. Nou, toen wist ik een man of zes, wist ik uiteindelijk dus bereid te vinden om dus uh, de, de tocht te beginnen naar Frankrijk Kijk, de selectie was al geweest. Hè? De, uh, dezelfde soortige mensen kwam, kwam je tegen. En uh, je, het kan niet zo zijn dat iemand die in Harlingen op een gegeven moment staat, dat die op een gegeven moment uh, ja, twijfel heeft over de zin van, van het volbrengen van een elfstedentocht. Hij zal er mogelijk het fysiek niet meer kunnen. Maar, maar het is niet zo dat het niet in de kop zit. Dat, die wil is er wel. Nou, en dat gaf me de mogelijkheid om met, met vijf, zes mensen... weer uh, toch, toch aan de gang te gaan. In nou, Franeker uh, stapte die man resoluut af. Die wilde absoluut niet verder. Nou, en ik, uh, ik kom in een -tent, uh, kom tent terecht. En, uh, ja had, had niet het idee dat, dat ik op moest houden. En Daar kom ik een jongen tegen die mijn klasgenoot op de lagere school is geweest, Henkie Buma. En uh, ja, die, die zocht ook een partner. En Henkie Buma en Henk Kemster gaan samen gaan, die dus het, de rest van de tocht gaan die rijden. Hè? En uh, ja, wij zijn toen, toen eigenlijk een verschrikkelijk uh, stuk uh, afstedentocht ingegaan, waar we geen weet van hadden. Toen is alles goed gegaan... totdat ik in de buurt van Alderleien kom. En eh, dan kan je de Zuidhoekstervaart... en in die Zuidhoekstervaart... daar eh, brak ineens mijn schaats. Nou, dan denk je ook... nou is het al wel gebeurd. Maar daar sta je midden tussen de weilanden in. He, want daar is geen huis te bekennen. Dan denk je, nou, dit is daar ook wel dat het de ergste per die je kan krijgen... want Noren heb je niet in reserve bij je. Dus ik mijn één schaats uitdoen... en toen zag ik het wel... dat die was helemaal dubbel geklapt. Het ijzer was helemaal dubbel geklapt. En op één klompstok... en op die ene schaats een beetje glijdende... en dan zag ik voor mij het dorpje liggen. En daar kwam een jonkje... die haalde mij in... en zei... het meneer wat? Ik zei... ja, mijn schaats is kapot. Ik zeg. Wat is dit voor plaatsen? Nou, dit is de Ik zei, wil jij vragen in leien of iemand schaatsen heeft maat 46? En ik kom dat dorpje binnen huppelen. Hè? Eén schaats onder één klompzak. En ja hoor, daar staat meneer Sittema, de smid, die staat er klaar met een paar schaatsen van zijn zoon maat 46. Nou, ik zeg, ik breng ze wel terug hoor, dat komt wel voor elkaar. Hier heen je de mijnen en ik op die vreemde schaatsen. Maar, nou was het dit, dat waren hoge noorden. En ik had dus al 150 kilometer gereden op lagen. En dan okay, kom je ineens op wankel te staan. Maar, de kop ervoor houden en net maar doen als je gek bent en je rijdt maar door. Hier is de Centraalpost in Leeuwarden... van waar we onmiddellijk overschakelen... voor het laatste nieuws in het avontuur van wat we wel mogen noemen... de helden van de Friese Elfstedentocht door Dick van Rijn. Dick, kom maar in. Dankjewel, Bob. Wel, luisteraars, hier is dan de grote wielen. Onze koningin, haar majesteit Juliana, is hier per helikopter gearriveerd... en wenst aanwezig te zijn bij dit grote feest van de Vriezen. Maar ook het grote feest van heel het land dat op deze dag toch wel hartstochtelijk meeleeft. Met die dappere kerels die deze ongelooflijk moeilijke omstandigheden hebben weten te overwinnen. We hebben ook vernomen dat zijn de koninklijke hoogheid prins Bernhard met een andere helikopter in de buurt van Vraneker de tocht gevolgd heeft. En dan spreek ik het woord tocht uit en dan denk ik aan die arme kerels die vanavond diep in het nachtelijk donker... ...moeten proberen om Leeuwarden te bereiken. Hetgeen voor duizenden en nog eens duizenden onmogelijk zal blijken te zijn... ...omdat de opgave dit keer te zwaar is geweest. Want al staat nu, zei het, het, lage zonnetje nog vriendelijk te stralen. De Noordooster blaast fel, maar het zal bijzonder zwaar worden... ...vooral voor de tochtrijders die laat vertrokken zijn. Uw voor kop, misschien heel veel naderheid. ging het gerucht dat ze dus ons van het op zouden halen. En we waren dus om half vier waren wij in Vraneker weggegaan. En om vier uur gooiden ze in dus de zaken dicht. Er mocht niemand meer door. En uh, men had ook grote angst dat mensen op een gegeven moment op, de, op het traject op een gegeven moment, uh, we zouden bevriezen. En uh, toen herinner ik me nog dat we dus net bij, uh, en of het nou bij vrouw buurt is geweest of, of ergens anders, dat weet ik niet meer. Op bij vier, vlakbij Berlikum. Maar toen zijn Henk en ik daar waar we dus naar het mensen dus het onder een brug zagen staan. En zei Henk, kijk uit, dat uh, is een controlepost. En als het uh, echt zo is zoals ze vertellen, dan zijn we de beurt. Dan worden we eraf gehaald. En toen zijn we, hoezen aangedaan, klunend, achter, buitenom. Het was al donker. Zijn we dus, uh, dus eigenlijk uh, met in de, in, in echt tijgerend over de weg. De militaire opleiding had echt zin. Tijgendoodweg zijn we dus om die. Om die nou, vanuit onze beleving. om die hindernis heen gegaan. En uh, daarna, dus is het ijs weer opgezocht. voor zover het er was. En. Uh, en weer doorgeschaald. Dat hebben we ook nog een tweede keer gedaan. maar dat zal ik straks wel over vertellen. En dat zal ik voor het eerst in mijn leven over vertellen. Maar na al de leien. Werd het donker en ineens werd het zo donker. Ik rij een bocht om en de baan houdt op. Ik kan niks meer zien. Ik zie niks anders als witte vlaktes. Ja, maar waar moet ik nou heen? En ik hoor ineens gelukkig crashen achter mij. Ik denk, ah, daar komt gelukkig nog een aan. Nou, de man remmen. Ik zeg, de baan houdt op. Nee, ik zei, dat kan niet. Ik zei, nou, waar mogen we heen? Ja, ja, zei ik ook niet. Wij op onze knieën, over het ijs. Nou ja, dat is de, de wal. Dat is de wal. Nou. En eens dat we zo aan het kruipen zijn door de sneeuw, voel ik riet. En toen dacht ik, nou, als we riet hebben, dan moet die vaart verder lopen. Dus ik zeg, ik heb riet. En we, we kruipen 50 meter. En eens zie ik in het land een streep verder lopen. Ik zei, ik heb het. Hadden wij ineens de baan weer gevonden. En uh, ik zeg, zie jij nog best? Ja, zit hij, ik, ik kan alles nog goed. Ik zeg, nou, ik ben een beetje sneeuwblind. Mag ik dan achter jou aanrijden? Want dan zie ik welke kant van de baan jij pak. He, waar geen sneeuw ligt. Want dat kon ik al niet meer onderscheiden. Of het ijs of sneeuw was. Want je denkt dan dat je er doorheen kunt rijden. Maar ik heb momenten gehad dat ik de sneeuw in dook en dat ik met mijn handen en mijn voeten in een sneeuwbult lag. En dat ik er haast niet uit kon komen. En dat ik er moeite mee had. En dat de knaap die bij mij was, me eruit moest trekken. Dus toen had ik pas in de gaten hoe gevaarlijk dat dat kon wezen. Want als je dan ligt, dan denk je, nou, laat me nog maar even lekker liggen. Ik lig niet zo lekker. Dus, ja, ik weet niet meer, de Nieuwkerkstervaart of iets dergelijks... er waren allemaal sneeuwduinen, dus ja, in plaats van dat we rechtsaf gingen... ja, dat kon we toch niet zien, liepen we rechtdoor. Het land op. We kwamen nog wel aan een, aan een hek. Ik denk, ja, dan, dan zit hem toch helemaal niet goed. Dus ja, over dat hek geklomen, over een weiland, want het was allemaal weiland, denk ik. En uh, dankzij die ene jongen die bij, bij mij was, dat was namelijk een Leeuwaarder, die zijn ogen waren niet bevroren. die zag in de verte... die, die, die lichten, die contouren van Leeuwarden. Hij zei, dan moeten we daar ergens zijn. Maar ja, we waren ondertussen wel helemaal verdwaald... Nee, dus dat was, waren angstige momenten. Daar heb ik uh, ja, heel vaak, dat uh, denk ik daar nog aan terug. Aan die angst die ik toen uh, gehad heb. Van, uh, als ik een enkel verstuik of, of, ik, uh, of ik krijg iets uh, waardoor ik niet meer verder kan. Nou ja, dan, uh, dan lig ik daar dan lig Ik, ik onderkoel, ik, ik bevries misschien wel. En niemand ziet je, want het is pikken, donker. en uh, Voor je kilometers verder ja, dan kun je ook niks zien. Maar ja, daar was ook niemand. En achter je was ook niemand. Ja, daar heb ik wel eens... Uh... Wel eens gebit van uh, laat me alsjeblieft hier niet vallen... want dan, uh, dan vries ik dood. Ja, dat was, uh, dat was niet leuk. Nee, daar heb ik uh, een klein beetje een trauma van overgehouden. We hadden het laatste stuk ook... Uh... Soms helemaal niet meer de vaart gevolgd. Want je liep van lichtpunt naar lichtpunt. Je oriënteerde op de windrichting. Want de, Die moest een beetje, dus, een beetje de schuin van voren komen. Want daar lag Dokkum. En zo liepen we naar een lichtpunt. En dat bleek. Eh, dat was een boerderij. En die man die had de, had de grijnen niet, niet dicht en zo. En eh, het was En die zag ons door over zijn erf lopen, gedeeltelijk. En die deed de deur open. Die vroeg wat we wilden. Dus eh, we zijn met elf steden tot bezig gezet. De veer uit eh, 200 meter verderop. De vaart ligt 200 meter verderop. Die, die kon ze niet meer vinden. Er was, geen, er was geen vaart meer. Dus we hadden net zo goed kunnen verdwalen. Toen moesten we dat kaliere eind van Bad de Himmel dokken. Maar dat was een eind hoor. En dat wisten we niks van. Joh. En het was sommige stukken waar het lag precies wind tegen. En je had soms van die, van die sneeuwduintjes. Dan werd, je, dan werd je op een gegeven moment gewoon zo opgehouden. Doordat die schaatsen daarin vastliepen. Dat je gewoon plat op je gezicht ging. En dan schoof je een eind op dat zwarte ijs. Schoof je dus door. En als je een keer lag... en dat was dus de mazzel dat Henk, Henk Buma en Henk Gemser samen waren. Want als je alleen was geweest, je was blijven liggen. Je had absoluut niet meer dus de behoefte om op te staan. Je was dood op. En uh, je, was, uh, je was inderdaad uh, met je grens bezig. Nou, en uh, je schopte elkaar gewoon met de punt van de schaats omhoog. En uh, er, was, er was enige diplomatie en, en discussie was er ook niet meer. Ja, Daar het is... Je vloekt elkaar stijf en je vloekt elkaar weer tot op die schaatsen en je ging weer verder. Ik kreeg zelfs visioenen, hallucinaties. Visioenen van een heerlijke tafel met, vol met fijne gerechten. En dan zag ik weer op een gegeven moment een heerlijk bed, een warm bed voor me, waar mijn lichaam naar hunkerde en zo. Dat soort dingen. Ja, Zover ben je dan geestelijk eigenlijk weg. Dat zag ik. Ja. Toen, eh, toen kwamen we dus naar het onder Bad aan en daar, daar reed een trekker. En die had een man opgehaald vanuit Bad Lahim. Die, Die was eigenlijk helemaal onderkoeld. En, en die en heel erg verschrikkelijk. En die man die, die werd daar afge, afgezet. En daar stond een grote karbidlamp. In een koekoeksopje net is dus de gesloten kant naar de wind. En eh, toen bleek dat die man had zoveel bevriezingsverschijnselen. dat eh, de kleren uit zijn eh, mannelijke slachtoffers waren bevroren. Nou, er, stonden, er stonden twee vrouwen met een enorme eh, gamel met chocolademelk en met van alles en nog wat. en een paar kerels met de mussen dik over de kop. En. Eh, de, de, het mannelijke van die, van die, van die man dat werd, werd gemasseerd. Er werd, werd, werd geproeid om die bloesplon weer op gang te brengen. En niemand vond het gek. Het was zo ja, zeg maar gerust levensbedreigend. Dat het dat, dat, dat helemaal niet gek meer was dat je dat zo deed. Want er was ook geen andere plaats. En dat deed je gewoon in het bijzijn van iedereen. En dat was alleen maar zorg. En ja, dat was toch wel uniek. Dat was, dat was schitterend. Wij komen daar het café binnen, in Oudkerk, en daar zit de Damclub. He? Toen had ik eigenlijk het idee, jongens, hier staat vast, als iemand met de auto. En wat zal ik blij wezen, want ik had er nou onderhand wel eens genoegen. Omdat het zo lang duurde. He? Het was al half tien, dat wij daar binnen stroffelen... Uh, direct was er uh, dus de EHBO-pas. En die zei, jongens, gaan op een stoel zitten. We zullen even je pols nemen. Is alles goed? Ja. Nou, jullie zijn de laatsten. En uh, nou, nog eventjes hoor, dan zijn jullie er. Dus wij zaten daar in dat lekkere warme uh, café. En we kregen een lekkere warme melk. En ik deed de ogen even dicht. En ik zat op die stoel. En even komt er op de stoel naast mij, komt er zo'n knaapje. Hij zegt: uh, moet je horen, ik heb hier een auto staan. Binnen een kwartier ben je op de grote wiel bij de Finis. Oh, ik wou er verder. Ik was te suf om, om wat te zeggen. Ik zei, maar uh, je moet even bij die man wezen. Hij ging naast die wedstrijdrijder zitten. Naast George Staal. En hij uh, nee, zorgde. Donderop, keel! Meen je nou dat ik honderd en... 80 kilometer gereden hebben om hier in een auto te stappen. Duvel op, nooit een keer, nooit een keer. En meteen was ik wakker. Ik denk, zo is het eigenlijk ook. Hè? Waarom zou je in een auto stappen waar je zoveel gereden Nee hoor, wij gaan verder. Dus de hele damclub, ons in de arm. En uh, nou jongens, jullie krijgen nog één brug... en dan hebben jullie de finish. Nou, we werden uitgezwaaid... En dat, was, dat moet dus ongeveer tien uur geweest zijn. Nou, toen kregen we nog niets anders dan lopen, lopen, lopen. Want die hele murk was weer vol gesneeuwd. Wat Niem gedaan, Oudkerk. En er stonden allemaal mensen bij de brug. En het was het laatste stuk naar nou, dus de Grote wielen toe. Dat was echt alleen met niemand land. Dat was hopeloos. En toen durfden we eigenlijk auto te in. Dus we hebben stilgestaan, gewacht. Liepen liep een weg, liep er langs. Er was een man met een, met een auto, een Volkswagen. En die, die bescheen op een gegeven moment een, een, een, een stuk van de, van de vaart. En uh, terwijl we dus stonden naar de buurt. En toen hebben we gevraagd of je wist wat er gebeurde. Dat wist hij niet. En nu komt het... Toen heb ik gevraagd of we achterin zijn auto mochten zitten. Toen heeft hij ons door de, auto de kerk heen gebracht. Om voorbij de bebouwde komen weer op het ijs te gaan. Dus we hebben dus een, een kilometer of twee, hebben we niet geschaatst. Maar we hebben we achterin een auto gezet. S'nachts om half elf. Alleen maar omdat we angst hadden dat we gepakt zouden worden. En alsnog op een gegeven moment geen toestemming kregen om dat laatste stuk van een kilometer of acht nog te doen. nu de laatste woorden gewijd aan deze Friese tocht. De laatste berichten die we zo van links en rechts verzameld hebben... zijn in feite van een oneindige triestheid. Stel u voor dat daar in dat verlaten land tussen Dokkum en Bartlehem... vanavond in kou en duisternis moederziel alleen... nog een rijder over de baan is gegaan. Het is gebeurd, maar hoe moet deze man eraan toe zijn geweest? Wat moet hij gedacht en gevoeld hebben? Hoe ontstellend groot en tenslotte beslissend moet zijn verbeten wilskracht geweest zijn... om daar in die oneindige eenzaamheid... zonder steun van wie dan ook, door te gaan. Meer lopend dan glijdend. Het is eenvoudig onvoorstelbaar. Wat zo'n elfstedentocht in deze mensen teweeg brengt... hoe ze worden gegrepen door iets dat bijna een dwanggedachte is. Doorgaan. Doorgaan. Doorgaan naar Leeuwarden. Al val ik er optimaal bij niet. Op een zeker moment zie ik aan de zijkant een hek staan. Maar dat hek is helemaal sneeuwvrij. En ik kijk nog eens goed. En het land is ook sneeuwvrij. Want de murk ligt dieper als het weiland. Door de wind was dat weiland helemaal schoongeveegd. Ik zeg jongens, we kunnen veel beter op het land lopen met onze schaatsen. Maar moet je eens kijken, daar is het, helemaal, daar is het groen. He, daar zag je de gras dus wij met zijn allen de wal op. En zo ploeterden we door... dat iemand zei... en hoe laat is het nou eigenlijk? Ik zei, nou... dan nou moeten we eens even kijken. Nou, Lucifer... een horloge erbij. Nou, het was half twaalf. Oeh, God, zeg zei jongens... nou moeten we nog... als we nou lopen verder... dan hebben we nog een hele tippen. Waar moeten we heen? Ik zei, kijk, daar ligt de lichten van Leeuwen. Ik zei, maar we moeten naar de grote wiel. Daar is de Venus... Ik zei, dan moeten we nog hard lopen om voor twaalf en binnen te zijn. En toen zei die grapmaker, die zei, jongens, wat heb ik zin aan een lekker glas koud bier. Ik zei, hou op, jongen, hou op. Nee, hij zei, daar heb ik nou echt zin aan een glas Heineken. Nou, ik, zei, ik hoop dat je het krijgt. Maar het was een grapmaker, dat die, die, die hield er in dat groepje hield die echt de sfeer een beetje te pakken. Nou, weer even verder horen we ineens uh, mensen aankomen met lantaarns. We zien lichtjes op ons afkomen. Jongens, nog een klein eentje verder. Nou, wij gauw van dat dijkje af het slootje weer op. En daar ligt voor ons een 200 meter spiegelgelgelat ijs. Dus wij met z'n allen, hupsakee, de schaatsen weer onder een slagje pakken. En daar kwamen we kwart voor twaalf... Precies, mooi op tijd kwamen we daar met z'n vieren, de finish ook. Maar van het laatste stuk, toen ik één keer weer op een gegeven moment dus bezig was om naar de finish te gaan, ja, dan, dan, dan kan er ook niks meer gebeuren, dan haal je het ook. Maar toen werden we dus bij de finish werden we opgewacht. En je bent zo, zo beperkt in je denken geworden dat je er zo gefixeerd op dus dat twaalf dat, dat, dat, dat uur dat ik niet in staat was om, om me te bedenken... dat als je dus hier om, om elf uur dus op de grote wielen aankwam... dat je dan die tocht had volbracht. Dat die was pas volbracht als je dus een leeuw aan het stempel had. En die artsen die wilden dus, dus totaal controleren. En ik wist van mezelf dat ik niks meer kreeg. Geen bevroren voeten en tenen en niets. Dat die artsen die begonnen me, dus, me vast te houden. En ik zei, ik ga door, joh. Houd op. Nou, en ik had geen keuze. Ze hebben me in de houtgrijp moeten nemen. Ze hebben me... En dat deden ze bij iedereen trouwens. Ze hebben... Totaal wordt je uitgekleed. En helemaal gecontroleerd. Onder hevig protest van mijn kant. En ja, <lacht> gestoord ben je. Het is net of er, de lucht uit de fietsband gaat. En, eh, als je eraan komt, dan is eerst alle spanning van je uit je lichaam. En dan zak je als een pudding in elkaar. Dan kun je eigenlijk niks meer doen. En dan is, hup, weg. Dus je werd naar binnen gedragen. Maar ja, binnen zag ik ook zomaar niks meer. Het was allemaal zo mistig. Maar ja, die dokter die, die zak het al gauw maar zitten ze. je ogen zijn bevroren maar je zult je ook wel eens eventjes uh, met injecties uh, behandelen met, met, met wat vocht en dan zie je morgen weer normaal dus uh, dat was dan weer een opkikkertje maar ja, je zat maar te zitten en dan zat je toch daar ook he, in, het, in het hokje een heel stel van die grote kerels allemaal uitgeblust aan het eind van de Latijn he. sommigen met tranen in de ogen en ik denk, nou nou nou ik ben dus niet de enige die het uh... ja, zag eruit maar was ik blij dat ik er was. Ja, niet omdat ik die tocht uitgereden had, maar blij dat het de ellende voorbij was. Daar was ik het blijste om. Dat die ellende helemaal achter mijn rug lag. Daar was ik heel blij mee om. Die hele tocht uitrijden, dat inderdaad, maar dan uh, niet zo heel erg veel meer. Maar, uh, maar die ellende, dat die voorbij was. Daar, uh... Ja, zo is man. Nou staan we 40 jaar na dato weer op hetzelfde stukje ijs. Ja, geweldig. Hè? En dat dat mag. En dat ik dan nog mag rijden, dat is voor mij een, ja, een hele zegen... waar ik echt heel erg trots, maar ook heel erg blij mee ben... dat ik dat nog mag doen. Want ik heb echt die Friese skaartstraditie... die heb ik van het begin af meegemaakt. En ik heb mijn hele leven dus altijd mij in conditie gehouden. En dat vind ik zo fijn, want dan kan je zeggen... wanneer je weet nooit wanneer een Elfstedentag komt... maar als die komt, moet je klaarwezen. En dat je dan ook nog met plezier kunt uitrijden. Want dat is natuurlijk wel het verschil. Ik ben geen wedstrijdrijder, ik ben een toerrijder. Ik wil genieten van elk ogenblik dat ik onderweg ben in een Elfstedentag. Er is niks mooier dan onder een brug door te rijden waar mensen opstaan. En als je een schroepje langs komt... even die hand op te steken. En dan hebben ze in de gaten, er zit nog eentje bij... die kan nog even goede dag zeggen. En dan krijg je een applaus. En dat doet je zo goed. Dan krijg je die kick voor, zjut, daar ga je weer. He? En ik ben nu 78 jaar. En 61 jaar geleden reed ik mijn eerste Elfstedentocht. Maar zou je morgen gehouden worden? Ja. Ik zou meedoen. Ja. Ik was er klaar voor. Ik hoop van harte dat u er nog één mee mag maken. Ik ook. We gaan. Ja, maar ik over te komen. Nee? Zit het dien? is het volbrengen van de Nelfstedentocht een verlangen, een verleidelijk droombeeld geworden, het welk elke schaatsenrijder en rijdster blijft koesteren, een fata morgana, het welk hen achtervolgen blijft totdat die zoete wens eindelijk in vervulling is gegaan. Ja, de hel van 63 meemaken en dan toch nog in de 70 een Elfstedentocht willen rijden. Ik uh, geef het hem te doen. U luistert nog steeds naar Woord met een ijskoude nacht vol met winterse verhalen. En van die allerzwaarste Elfstedentocht ooit, in 1963, gaan we nu naar de allereerste Elfstedentocht. En die werd gereden op 7 februari 1913. Het was toen eigenlijk helemaal niet koud, maar het was wel afzien. En dat kwam omdat het regen en dooide. Luister naar een interview. En dat werd uitgezonden door de NCRV in 1963 met de heer Swierstra. En hij werd de derde tijdens deze Elfstedentocht... achter de keizer en de koning. Vandaag is het precies 50 jaar geleden... dat de eerste officiële Friese Elfstedentocht werd gehouden. De tocht had aanvankelijk op de 27e januari zullen plaatsvinden maar kon toen niet doorgaan omdat het door inviel. Maar ook op die 7 februari waren de weersomstandigheden niet veel beter. Het regende pijpen stelen, terwijl het 1 à 2 graden dooide. Van de 34 wedstrijdrijders volbrachten dan ook slechts 20 de tocht. Een van die 20 is de thans 75-jarige Zwierstra uit Heerenveen, die toen nog in Offingawier bij Sneek woonde. Hij bereikte met zijn derde plaats achter de winnaar Koende Koning en de Leeuwardessiant Jan Verwerda een uitstekend resultaat. Meneer Zwierstra vertelt u eens hoe kwam het dat de tocht toch door kon gaan, hoewel het regende en doorde. We hebben gestemd in het hotel Weidema, waar we de staat hadden en daar zijn we met de meeste stemmen zijn we doorgegaan. Maar de heer Swierstra was, naar ik aanneem, toch wel een van de voorstemmers, was hij niet, meneer Swierstra? Ja, ik was een van de voorstemmers. Ik had ook uh, veel kosten gemaakt om uh, daar een nacht te overnachten in uh, het hotel. En het was, meen ik, in Workum dat u het leidende tweetal, de koning en de keizer, twee hoge pluisteren dus, wist te achterhalen. U hebt toch nog zoiets geroepen als: we hebben ze te pakken, Jan. Was dat niet tegen 6-Jan ja, dat was tegen mijn oude sekscommandant, uh, sergeant jant dat was mijn oude sekscommandant in 1906. Uh, en daar ben ik uh, mee gereden van... ...of Droomrijp. En het is nog zo geweest, meen ik, dat u een tijd lang een voorsprong op de andere gehad hebt. Dat was toen er in Staveren een afspraak gemaakt werd om bij elkaar te blijven. Uh, was dat een idee van u, meneer Zwierstraat? Nee, dat was uh, een idee van Verda om de, samen bij elkaar te blijven... ...en dan te loten wie uh, 1 en 2 en 3 en vier aankomen zou in Leeuwarden. Dat was dus eigenlijk al een voorloper van het later befaamd geworden pact van Dokkum. Uh, waaraan was het te weten dat de, die overeenkomst toen niet doorging? Dat was uh, de koning die had uh, met een uh, schaatsrijder gereden, dat was een uh, uh, bij Warkum... En die had achteraan gereden en die was doorgegaan naar Galmerdammen. En die zou daar meer met hem er vandoor gaan. Nog één vraag, meneer Wiestra. Uh, u hebt nog eens aan de Elfstedentocht mee gedaan. Dat was in 1917, toen u tweede werd. Mag ik daaruit afleiden dat de Elfstedentocht u steeds heeft gedaan... en ook nu nog weer te boeien? Ja, uh, zeker. Want uh, als er... Uh, als er weer uh, gereden wordt, ben ik uh, het meest bij de finus. Meneer Zwierstra was dat. En dat uh, zei hij allemaal 50 jaar nadat hij de allereerste elfstedentocht reed. Op uh, 7 februari 1913. En dan nu even dit. Pst, Een minuut. Nou, als mijn vriend en ik gaan schaatsen. Uh, dan uh, Net als ik je zo vasthoud... Hou oh, ik hem dan ook zo vast, uh, maar alleen zijn hand veel groter en sterker. En dan uh, geeft hij mijn kus en ik weer hem, hem mijn kus. En, uh, ja, dat vind ik wel uh, leuk en romantisch, vastgaatsen. Zo, Zo, rondje. Hij is echt een ras-echte Nederlander met blauwe ogen, blond haar. Ik denk niet dat hij hetzelfde gevoel heeft als ik. Voor mij is, is dit eigenlijk alles nieuw. Oeps. Nou, zo'n dag ga ik naar huis. Ik ben mijn moeder van, oh mama, vandaag ben ik gaan schaatsen. Of, oh mama, het heeft gesneeuwd. En ja, Als mijn vriend er was, dan zou hij echt heel veel foto's maken. En dan sturen we dat ook op naar Suriname. En dan, dan hoor je mijn neefje, eh, mijn tante Anke, die kan schaatsen. Ja. En daar is mijn eerste val. Allereerste val. Oeps. Je hoorde één minuut en die werd gemaakt door Maartje Duin. En uitgezonden in Villa VPRO in 2010. Wilt u uh, onze nachtelijke uitzending, uh, u luistert natuurlijk naar onze nachtelijke uitzending, wilt u meer horen dan kan dat hoor. Um, wij hebben woord.nl en daarin uh, kunt u putten uit de archieven van de publieke omroep. Gloednieuwe site, enigszins onder uh, constructie, maar er valt al een hoop te beluisteren. Vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar uh, woord.vpro.nl. Of u mag ouderwets schrijven naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. En we hebben ook een uh, podcast waarop u zich kan abonneren. En die vindt u op www.vpro.nl slash woordpodcast. Dit was het uh, tweede uur van deze ijskoude woord. In het volgende uur gaan we op walvisjacht bijvoorbeeld. We bespreken het fenomeen winterslaap. Niet doen hoor, niet nu in ieder geval, want wij gaan nog door tot zeven uur. En uh, we doen een poging uh, om een met uitsterven bedreigde ijsbeer te redden. Allemaal een goed idee natuurlijk, maar een ijsbeer is niet een uh, heel vriendelijk, uh, knuffelig beertje. Dus als je naar het leefgebied van de ijsbeer trekt, moet je oppassen. Zo ondervonden ook de beschermers. Alvast een klein voorproefje. Nee, jongens, nee. blijf in die heup. <tus> zeg in poesie. Ja, daar de komt ie. Deur dicht. Kom, deur dicht. Deur dicht, deur dicht. Deur dicht. Deur dicht. Deur dicht. Nee, poezen zijn dat zeker niet. Het is een wijze les. Als je ooit een ijsbeer voor de deur hebt, en dat geldt volgens mij voor elk roofdier, kun je maar beter meteen dicht doen. Nou, dat en meer wetenswaardigheden over het leven boven de poolcirkel, dat hoort u in het volgende uur van woord. Wij gaan er nu uit voor het journaal. Wij zijn zo weer bij u terug. Tot zo. uh -huh.